1 uur. Michel Koenen met het NOS Journaal. Er moet nog een officieel advies komen over het heropenen van de horeca. Premier Rutte zei gisteren op de persconferentie dat hotels, restaurants en cafés waarschijnlijk per 1 juni weer open kunnen. Maar dat blijkt nog niet beoordeeld door deskundigen van het Outbreak Management Team. Ergens in de komende weken wordt er een advies over uitgebracht. Het effect van niet-medische mondkapjes tegen de verspreiding van het coronavirus is zeer beperkt. Maar in het openbaar vervoer kunnen ze een klein beetje bijdragen aan de beperking van de verspreiding, zei RIVM-directeur van Dissel tijdens de wekelijkse briefing in de Tweede Kamer. Mondkapjes in het OV kunnen nuttig zijn omdat daar anderhalve meter afstand houden onmogelijk is, zei Van Dissel. In de coronacrisis moeten geen keuzes worden gemaakt waardoor ouderen tweederangs burgers worden. Dat staat in een manifest van de ChristenUnie, Omroep Max en ouderenorganisatie KBO-PCOB. Volgens de initiatiefnemers klinken in de crisis steeds vaker pijnlijke woorden over senioren. In het manifest staat dat kwetsbare ouderen worden gezien als doorhoud dat door het virus moet worden gekapt. De saamhorigheid en solidariteit uit de eerste fase van de crisis zou onder druk komen te staan stellen ze. Het kabinet vraagt telecomproviders om anonieme data van hun gebruikers aan het RIVM te geven. Dat moet helpen om meer inzicht te krijgen in de verspreiding van het coronavirus. In andere landen worden anonieme locatiedata gebruikt om bewegingspatronen in kaart te brengen. T-Mobile en KPN zeggen dat ze in ons land geen recente verzoeken hebben gekregen om data te delen. Het weer nog. De zon schijnt volop. Vanmiddag vanuit het zuiden meer hoge bewolking. Het blijft droog bij 17 tot lokaal 22 graden. Ook morgen en zaterdag zonnig en warm. Zondag dan wordt het een stuk frisser. De temperatuur kan met een graad of 10 zakken. En vanaf zondag is er ook weer meer kans op regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files...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 We hebben dat voor in het album geplakt. Weer...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 Maar dat mag de pret allemaal niet drukken. Het gaat om de muziek hier op CMM Zandvoort. Onder alle de muziek van de Rampers komt voorbij Mounties. De eerste hier Jaap Molenaar met de oude Wijvenmolen. Dat nu hier op CMM Zandvoort. Een uur lang oud-Hollandse muziek hier op CMM.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 Boo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 Een advertentie, blijf geen dun en mager mensie Blijf geen zomerslappe dutter, wordt een echte man een putter Knip de bon en stuur hem op, dan krijg u per al Met de bodybuilders les, een figuur als Hercules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 we horen muziek op de radio. We horen muziek van... Jaap Molenaar en de oude Wijvenmolen. En daarachteraan achteraan de Ramblers met de kleine man in de maand 1945. En daarachteraan de Mounties met de mooie tango En die blad is opgenomen in 1966. En de Mounties was een Amsterdams komisch duo dat in 1946 werd opgericht door Chris Houthuis. En Ab Spit. Namens Oogens niet eraan te renten, danken. Want de Mounties in de begintijd zouden hebben opgetreden in uniformen van de Royal Canadian Mountain Police. Dit is slechts een fabeltje.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 Veel meer nummers, gewoon te veel om op te noemen. In de, hadden ze. In de hitparade hadden ze de spaarpot, wat jij vertelt. Je bent het neusje. Het Witte Kastel. Weet je wat ik zou willen? Waar werk je nu, Marie? En op veel meer plaatjes. De Mounties. De 1966 voor u. En we gaan door met Joop. Joop van Maron. Pak je hoed. En je jas. Volgens mij staat het nu wel te warm voor, maar... Heel veel maanden zingt er nu over de orde, niet huid, Oh, pak je hoed, pak je jas en vergeet Al je zorgen verdriet en je leed Wandel rust een blokje rond En kijk niet naar de grond Als zijn de zon of niet Doe het maar net of je hem ziet Dus pak je hoed en als je klaar doe dan net of alles goed met je gaat. En al heb je nog zo'n grote schot, hang je zorgen aan de kap toch op. Al legaal de tijd te besteden is er een storm op een orkaan. En om weer een typhoon. Blijf op.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 Prinses? Niet leven In het blokje van drie hoor u als eerste Joop van der Marel. Met pakje hoed en je jas. En daarachteraan de dame die ooit Miss Zandvoort is geweest. Marie Palme. samen met Jan van der Mos Met Samen. En daarachteraan hoor u Johan Kaart. Met Toveren.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 NSB'ers van Nederland. De Tweede Wereldoorlog richting Zandvoort veel schade aan. En op 23 mei 1942 werd de toegang tot het strand verboden. Enkele maanden later moest vrijwel geheel Zandvoort worden ontruimd. Badhuizen en boulevards werden afgebroken voor de aanleg van de Duitse Atlantikkwal. Nog altijd zijn in het gebied tiental bunkers aanwezig. En uh, collega Korderaar.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 Tevens is er een school voor het voortgezet onderwijs, de VMBO, Theoretische Leerweg. Onder de naam Wim Gertenbach College Zandvoort. En dat heette zo in die tijd. En politiek, ja, daar hebben we niks mee, Ik kan u vertellen, de wethouders zijn Wilver Tatus van de VVD, Gert Tone van de PVDA en uh, Ander Zandberg...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 Wat ik wel heb gevonden, dat vond ik toch wel even leuk om uh, naar voren te halen. Geboren in Zandvoort, bekende mensen, bekende Nederlanders... die hier in uh, Zandvoort geboren zijn. Onder andere Suzanne Bosman, 1965. Zal u denken, het was Susanne Bosman, wie is dat? Nou, ze was uh, Nederlandse televisiepresentatrice. Misschien is ze dat ook nog wel, maar... Harriet van Ettenkoven, 1961, Nederlands Olympisch Roeister... Eerste Nederlandse disjok, radio disco die wel te bestaan. Dat was Piet Vellemann, 1921 geboren en in 2000 overleden. Hij presenteerde ook uh, de allereerste hitparade bij de Avro op de radio. En dat was een lijst. Een beetje de Euro Breakdown voor ons.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 1953 geboren, Nederlands Olympisch roeister. Ja, ik geloof dat het toch aardig wat Nederlanders in Zandvoort geboren zijn die ook nog beroemd zijn. Het trivia Zandvoort heeft het hoogste percentage echtscheidingen van Nederland. Het was een paar jaar geleden berekend. Heitje Davis nam ooit het nummer op over de streek. Dat nummer kent u al. Het. Zandvoort aan de Zee in 1915 werd deze plaat opgenomen.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 Grote lijn was dit een beetje het beeld wat ze een paar jaar geleden opgeschreven hebben over Zandvoort. We gaan u luisteren naar een stukje muziek van Duo de Koning en het slavenkoor. Ik That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 Lezen, schrijven, rekenen, stijl en taal en tekenen. Aardrijkskunde en geschiedenis, kijken op de klok hoe laat het is. Ja, u hoort zojuist muziek van Jules de Korte met De School. Daarvoor muziek van Tom's Pioniers. Samen met Eric Christia met Daar in Fe. En daarvoor Duel de Koning met het slavenkoor. We gaan door met nog veel meer mooie muziek hier op CFM Zandvoort. Ik heb weer even gekeken. ik een paar leuke, leuke dingen heb gevonden. Over Zandvoort natuurlijk. We wordt natuurlijk op zaterdag. Uh, dus een twaalf reden hoop. in het programma van uh, Oud Zandvoort. Maar soms zijn er ook wel eens leuke dingetjes. Uh, collega Cor Draaier, die, uh, die. doet heel veel bij Genootschap Oud Zandvoort. Ik weet niet. Website onderhoudt hij, misschien is hij wel de voorzitter. Ik wil bekend, ik hou daar niet zoveel mee bezig, maar ik heb die website eens bekeken en eigenlijk alles wat je wel wil weten over Zandvoort, oud Zandvoort, dat komt eigenlijk voorbij op die site. Dan heb ik eens even zitten snuffelen en er staan ja, leuke dingen over bijnamen: ant koffiewas en waterpikkie, zoals het vroeger heette. Er is over een vliegveld in Zandvoort de rondvraag gebracht, de wens naar reclame, vooral in het binnenlands naar voren, verzocht werd. ...te bewerkstelligen dat er wijzigingen in de parkeerbepalingen komen... ...voor automobilisten bijvoorbeeld één uur gratis te laten parkeren. En vervolgens werd de mogelijkheid overwogen om op zandvoort te komen... ...door daar een aanleg te doen van een vliegveld. De bevordering van, de vreemdelingen, van het vreemdelingenverkeer. De heer de Vries, agent van de KLM, deelde mede... ...dat hij reeds enige tijd een dergelijke plannen die daarmee bezig was... dat met deze grote moeilijkheden gespaard gaan. Maar dit met grote moeilijkheden gespaard gaan... De KLM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 De volgende goederenwagen bleef in de rails. Het eerste uh, personenrijtuig, de eerste en de tweede kwastwagen, liep uit het spoor en de volgende wagens bleven echter in de rails. Ongeveer 20 meter heeft het locomotief overbrug voordat hij tot stilstand kwam. Het stootblok stond nu op de plaats waar normaal de stationchef zou zitten. Nou, dan hebben ze een foto erbij gemaakt. De ravage op station Zandvoort... Op 7 januari 1928, compleet en dat ziet er een fraai uit. CFM Zandvoort, muziek, daar luistert u natuurlijk naar hier op CFM Zandvoort. Mario Zandvoort is de naam en we gaan door met Truus, Truus Koopman en Dick van Doorn. Er zijn dingen over de 100.000 die iedereen graag zou willen hebben. Koopman, Nieuw Terranio te samen met Dick van Door met de 100.000. Als ik de 100.000, de 100.000 ben, krijg ik aan internet.